Het. Niks specijns. Dit is een man, commissaris van in. Oh. Laat het ons erop houden dat hij een beetje achterdochtig is. Hmm. Hij ziet de demonen van de onkrouw wel opduiken. Oh, ik had niet moeten verzwijgen aan elkaar van vroeger Inderdaad, van vroeger. Wat je nu nodig hebt, dat ze een goed van wijn en een gezellige babbel in die volgorde. En weet ik toevallig toch wel een adres zeker waar het allemaal perfect kan. En kom, als de Josie belt. Wat zegt dat is echt een wijntje? Soto, ga Het is niet zomaar een wijntje, Stefan. Ah, dat is net zo'n terreur die ik speciaal voor u heb gekocht. Uh -huh. dat voor het geval dat je nog eens al langskomen uh -huh. Voilà. Langskomen. Ik ben al een voetje. Ja. Oh, kom zeg, mijn deur die staat toch altijd voor u open? In twee richtingen, hoor. ik. Oh, ga met pannen, alsjeblieft, zeg. Nee, nee, nee. Ik vind het best gezegd. En ik was aan een toe. toen. Oh, dat zijn zo van die momenten, hè, Stefan. Moesten de kinderen er niet zijn dan? Ja, maar. Leef toch in een tijd dat je de kinderen kunt meenemen? Ja, ik weet het wel, maar. Hij is een vader, hè? Ja, natuurlijk. Dat is uh... is mijn vader ook wel eens mogen vertellen. Wat bedoelt je? Hij heeft er in de tijd geen problemen mee gehad om, om mij bij mijn geboorte te dumpen. Oh Ja, mijn moeder die heeft me alleen moeten opvoeden. Ja, maar wacht, ik dacht ook dat dat. Die brief is. ja. En dat hij er met mij over gesproken heeft. O, ja? Nou, vijf jaar geleden, hè, dan Heeft hij terug contact met mij gezocht?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 Allee, Allee, waarom lacht het u nu? Vindt, ja, het is er niet zo aan. Allee, hoe doe je dat dan? Gaat u dan zo achter het bureau zitten en zo denken van hoe gaan we de wereld vandaag verplaatsen? Nee, nee, nee, niet aan mijn bureau natuurlijk, in mijn atelier. Een idee dat komt niet vanzelf. Hè. Dat, is, dat vraagt veel denkwerk en geïxperimenteer om tot goede resultaten te komen. Ah, en is dat toch? Maar, je neemt me dus echt niet heel serieus. Ah, Allee, kom, laat dan een keer iets zien. Wat hebben we nu al allemaal uit. Ah, moment, ik zal eens iets gaan halen. ben benieuwd hoor. Ja. Ja. Dit toestelletje bijvoorbeeld. Ja. ja. Ik heb het een crealux genoemd. Allee. En wat doet het? Ultrasoon geluid omzetten in licht. Nee, geluid in licht, Stefan. Zeg, dat kan toch niet? dat was hier. Het zijn allemaal bij waarom... trillingen, hè? Ja? En het kwam me dus op aan om de frequentie van de reine aan te passen ja? aan dat van... Verwacht Er geen Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ik ben direct terug. Hé, doe maar. Ik kan niet gaan lopen. De plus is nog maar al op. Die is? Ja, natuurlijk. Die was daar ook bij, ja. Het is een ander knap. Ja, ik heb er al wat dat zou doen. Je moet rechtmatig staan. Je moet je is te Zit jij uit de sloof. Jawel, meester Persinger. Alles komt in orde. Goed. Ik heb bezoek nu. Goed. Je is de, ja, de meester buis. Goedendag. Wat wilt ge vrijen? Een DNA-test. Van ons alle drie. Jezus. Waar is dat voor nodig?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 Lurder? Ja, mijn steunkaart voor het bal van de pompiers. Ah. Goed, zullen we het dus over iets veel belangrijker hebben? Oh, nee, doe ik geen andere uitvinding. Nee, nee, nee. Mijn andere, ik. Jij. Ja. ik heb u al gezegd. Uw dat... man heeft gelijk als hij denkt dat ik u niet alleen van, van van mijn vader heb opgezocht. U ja. graag. En, en niet zoals vroeger, maar nog veel meer. Ik wil met u een nieuw leven beginnen. Ja.